Dus de nieuwe Elsplaat deze week, heel deze week aan 1967, de move met Veer uh, of de Nijt of Zwitser. Ik heb geen papiertje bij de hand waar het op staat, want we hebben alleen maar een top 40 lijst bij me die we zo meteen voor jullie gaan doen. Top 40, top 40, top 40! Ja, niet helemaal goed voorbereid, maar dat komt omdat we niet helemaal bij de tijd zijn. Maar uh, dat houden we verder, maar even voor onszelf. Wat gaan we doen vanmiddag in de nationale Elsgebeurtenis van deze zaterdagmiddag? We gaan de top 40 doen van 15 mei 1976, het was de 12 e jaargang, nummer 20. En daarna zullen we nog een stukje laten horen van de tipperaden. Dan gaan we de nieuwkomers aan je voorstellen, wat mogelijk weer kans maakt om een hit te worden in de Nederlandse top 40 van 40 jaar geleden. In de lijst vinden we AXX alarmschijven, 1 instrumentale plaat, 1 Nederlandstalige, slechts 2 Fransstalige platen en de rest is allemaal Engelstalig. Er zijn 7 nieuwkomers, dat betekent ook dat er 7 zijn verdwenen uit de lijst. Uh, dat was de Shummon Brothers met Smile Baby Smile. Saturday Night van de B.C. City Rollers. Die vinden we ook niet meer terug. Elvin Bishop met Full Round en Fell in Love. Dat heerlijke plaatje is uit de top 40. Rob Tenees met een kaas voor je raam is ook verdwenen. Ça va pas, la monde van Joe Dassin vinden we ook niet meer terug in de top 40. De Miracles zijn eruit met Love Machine, een zeer beperkt hitje gebleven. En de Bellamy Brothers was wel een grote hit in de top 10 gestaan. Let your love flow, allemaal de prullenbak in hier van de top 40. Die hoorden we niet meer terug. En dit staat er op nummer 40, extra armschijf, 7 weken genoteerd. Vorige week nog op 26, dus een hele duikeling naar beneden. Het is de hekkensluiter, get up and boogie van de Silver Convention. De laatste keer dat je hem hoort in de top 40, het is de sluiter van 26 naar 40. Kedde op een boogie van de Silver Convention in de zevende week. Dus er wordt niet veel meer opgestaan en geboogied door deze groep. En op nummer 39 ook wel weer een zakker. Zeven plaatsen naar beneden, vorige week nog op 32 en nu op 39 terechtgekomen. Het zijn onze eigen Saskia en Zes in de zevende week. Ze zakken met Baby, I'll Give You Everything. Plaathandelaar, er ligt er een klaar. Een gedrukt exemplaar. Van het op 40. De enige echte Nederlandse hitparade. En op 38 wederom een zakker. Vorige week nog op 29 de grote hit van Tina Charles, 9 weken genoteerd. I love to love. Nog over twee op een druilige zaterdagmiddag. Het is het de zaterdag voor Pinkster. En dan hoort het toch eigenlijk een beetje goed weer te zijn. Maar na de hittegolf, de kleine hittegolf die we hebben gehad, gaan we gewoon weer een beetje terug naar de winter. Nou ja. Dan gaat Radio Elsie een beetje opvrolijken met allerlei hitlijstjes dit komende weekend. I Love the Love van Teenage Charles Ex-salam schrijft zes weken of uh, negen weken genoteerd van 29 naar 38 in de historische top 40 van 40 jaar geleden. We doen vandaag de aflevering van 15 mei 1976. En op nummer 37 vinden we de eerste nieuwkomer van de totaal zeven nieuwkomers. Het is de Somerset met There Goes My Everything. Nieuw. nieuw, nieuw, nieuw. I hear footsteps slowly walking in, As they gently walk across a lonely floor And a voice is softly saying Darling, this will be goodbye forevermore Shattered by one closing of a door There goes my reason Acht, met Feli de Norto. Week nog in het linker rijtje op nummer 20, net op 40. En nu 16 plaatsen onderuit gekukeld, hoor. Ongelooflijk naar nummer 36, Limousine. X-alarmschrijf, zes weken genoteerd voor deze jongens uit Nederland. Met Don't Let Love Bring You Down. Radio Els 558. Te beluisteren, te beluisteren natuurlijk via de webplayer van www.radioels558.nl of via tune in op je mobiel. Of je kunt luisteren natuurlijk in het oosten van het land op die heerlijke oude middengolf. 1395 kW en in de FM in het noorden van het land op de 105.4. En op 35, wederom de zakker, 24. Stond hij vorige week nog negen plaatsen naar beneden. Hier is Jack Jersey en me en Bobby Mickey. Was het plan in Baron Root? Will en jullie verder als dat hier? Babbi dan diesel down, just before it rain. Duk is all the way.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 Wil je trouwens ook in het bezit komen van die geweldige L-stickers, dan moet je gewoon even een berichtje achterlaten bij de Facebookpagina van Radio Els 558. En dan komt het allemaal goed en neem we wel contact met je op. Check Jersey in de vijfde week. Me en Moby Becky zijn uitvoering althans van 24 naar 35. En we zijn bezig met een klein Hollands kwartiertje. Want we krijgen op nummer 34, de vierde opvolgende Nederlandse productie. Hier is Albert West in de zesde week. En I love you baby. Vier plaatsen naar beneden van 30 naar 34.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 Date, and carved in the bark you'll find a an narrow and that I once heard before Oh how you helped me as the music softly played I was so Zo vijf Be healthy. Jeugd, 24 uur per dag hier terug. En met name natuurlijk in de historie zit op 40 van 40 jaar geleden. We hoorden Cat Stevens in de zevende week. Ben Apple Guess. En heel erg onderuit hoor. Vorige week nog op nummer 15 in het linkerrijtje, En nu naar nummer 33. Dus maar liefst 18 plaatsen gezakt. Dus het is echt over en uit voor Ben Apple Guess. En dat geldt ook een klein beetje voor deze. En dat is wel een hele grote hit geweest, want hij staat al tien weken genoteerd. We hebben het natuurlijk over Brian Ferry met Roxy Music. En het is een klassieker geworden van je welste. Ook al zo'n heel eind onderuit van 16 naar 32. Gewoon 16 plaatsen naar beneden in de historische top 40 van 40 jaar geleden. Ik hoop dat het een beetje waardeert deze hele oude muziek van 40 jaar terug in de hitparade. Het is ontzettend leuk om terug te horen. Hier is Love is a Druk bij Radio Els 558. Lord, Lumber rock, Limbo Het medicijn volgens Roxy Music, maar ze zakken er wel mee van 16 naar nummer 32 en op 31 een plaat. Vorige week nieuw binnengekomen op 34, dus eigenlijk een beetje teleurstellend hoor. Ja, hier is Judy AC van Pierre Raspat in de tweede week. Judy. Waar is de Wat. Top 40 is het alweer tijd geworden voor een overzichtje wat we gedraaid hebben in deze historische top 40 van 40 jaar geleden tussen de nummers 40 en 31. Van 26 naar 40, Gerdub Dup, een van de Silver Convention in de 7 week, ex-alarm Ook 7 weken voor Saskia en Serge met Baby, I Give You Everything, onderuit van 32 naar 37. Van 29 naar 38, Tina Charles, ex-alarm negen 9 weken genoteerd met I Love to Love. En de eerste nieuwkomer vinden we op nummer 37 van de Somerset met There Goes My Everything. De X-alarm van Limousine met Don't Let Love Bring You Down in de zesde week. Onderuit van 20 naar 36 maar liefst. En van 24 naar 35 zakte Jack Jersey, oftewel Jack Tenijs in de vijfde week. Met me en Bobby McKee. Van 30 naar 34, I Love You Baby van onze eigen Albert West. Zes weken genoteerd. En zeven weken noteren we voor Cat Stevens met Ben Apple Guess, Van 15 naar 33. Van 16 naar 32 in de top 40. Love is de druk van Roxy Music. Maar liefst 10 weken genoteerd. En vorige week kwam. Pierre Raspat met Judy Essie. Nieuw binnen op nummer 34. En heel teleurstellend, maar drie plaatsen winst naar nummer 31. En op nummer 30 vinden we de tweede nieuwkomers. Het is een bekend hoor, de Beatles. Hier is Hey Jude. Hey Jude, don't make it bad, take a sad song. Je hoorde de tweede nieuwkomer voor deze week en ondertussen zijn wij gewoon even lekker boodschappen wezen doen. doen. Deze plaat duurt een minuutje of zeven, maar we hebben hem ietsje eerder afgekapt, anders wordt het allemaal een beetje te veel van het goede. De Beatles natuurlijk met Hey Jude, de tweede nieuwkomer, nieuw binnen op nummer 30. En vorige week stegen ze nog door in de tweede week naar nummer 25, maar nu al op zijn retour, de trams. Dat zijn we niet gewend van deze jongens, maar het zijn zo, we doen er niks anders aan natuurlijk. That's where the happy people go, van 25 naar 29. I'm gonna make you En in de top 40 is het op deze zaterdagmiddag alweer tijd geworden voor de derde nieuwkomer op 28. Nieuw. nieuw. Vorige week nog hoog in de tipperaden. Hier is Maxine Nightingale en Right Back, where we started from nieuw binnen in de top 40 bij Radio Eels 558. Ik we hebben starten van de derde nieuwkomer in de top 40, Jordan Max Maxine heet ik, De top 40 is de enige hitparade in Nederland waarmee echt rekening gehouden wordt. De top 40. Eendeloos. Oh, ik zet hem dadelijk harder. En papa boos. En vorige week kwam nieuw binnen op nummer 38 Jackpot, onze eigen Jackpot. Met Eddie Owens natuurlijk. Hè. Twee weken genoteerd. Zing maar, Love Song van 38 naar 27. Sing Jack, de Nederlandse formatie Jackpot, vorige week nieuw gekomen op 38 en nu 9 plaatsen winst op 27 met het gevoelige Sing My Love Songs. Het gaat trouwens best wel goed in de top 40 van 40 jaar geleden met de Nederlandse producties. Ze staan zelfs in de top 3, maar dat is pas veel later aan gebeurd. Aan de beurt. Op 26 vinden we wederom een nieuwkomer. En ook al een Nederlandse groep. Henk de Nijf en de Jets. En het is de vierde nieuwkomer al vanmiddag. Op 26 nieuw binnen met Yesterday Star. Nieuw. used to be a, in the scene. a woman that never never ever she had up Thought of doing not so well Didn't listen when somebody tried to tell you'll We zijn vier weken genoteerd in de top 40. Vorige week nog in het linkerrijtje op nummer 17. En nu acht plaatsen naar beneden. Met People Like You en People Like Me staan ze op de 25ste plaats deze week. En op 24 vinden we al de vijfde nieuwkomer. Dus bijna alle nieuwkomers zitten al in het eerste uur van de top 40. Het zijn de jongens van de Cats uit Volendam. Nieuw binnen met We Should Beep Together op 24. Tot zometeen na het nieuws en weer van drie uur. Nieuw. Love you, but I love you anyway. We should be together, together. We should be walking side by side. We should be together, together. Keeping each other satisfied.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 Satisfied We should be Together again. We should be Walking side to side Dit is Radio Els 558 met het nieuws. Dit is het Radio Els 558 nieuws. Ik ben Marga Vermeulen. Goedemiddag. Een bruin ten zuiden van Berlijn is door duizenden klimaatactivisten uit verschillende landen stilgelegd. Er zijn zo'n 150 Nederlanders bij. De activisten hebben spoorlijnen en toegangswegen geblokkeerd en er is een graafinstallatie stilgelegd. Ze streven naar een volledige uitbanning van alle fossiele brandstoffen. De actie die gisteren startte en tot nu toe vreedzaam verloopt, zal het hele Pinksterweekend duren. Vanmorgen is de 60-jarige Gerard de Korte officieel geïnstalleerd als nieuwe bischop van den Bosch. De pontificale eucharistievering vond plaats in de Sint-Jans-kathedraal in de stad. Tegelijkertijd werd afscheid genomen van zijn voorganger Antoon Hurkmans. Volgens kenners is de Korte een man die net als de paus openstaat voor nieuwe ontwikkelingen in de kerk. De Korte is de zeventiende bischop van den Bosch. Oostenrijk zal toch niet strenger gaan controleren bij de Brennerpas op de grens met Italië. De controles waren bedoeld om de groeiende migrantenstroom vanuit Italië in te dammen. De Italiaanse regering vond dit eenzijdige besluit onacceptabel. Het druiste volgens minister van Binnenlandse Zaken Alfano in tegen het Schengen-verdrag. Rome heeft beloofd extra manschappen in te zetten om migranten richting Oostenrijk tegen te houden. En tot slot het weer. Na een overwegend grijze ochtend met hier en daar wat lichte regen, breekt in de loop van de middag de zon ook regelmatig door. Maar met een temperatuur van 10 graden op de Wadden, tot hooguit 13 in het Zuidoosten, is het aanmerkelijk koeler dan de afgelopen dagen. Tot zover het nieuws op Radio Els 558.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 De van de Moevee 1967 is heel deze week de Els dus je hoort hem regelmatig voorbij komen. Het is natuurlijk een prachtig nummer en je hoort hem bijna nergens meer hier. Behalve hier natuurlijk bij ons bij Radio Els 558. Top 40, top 40, top vierde. Welkom luisteraars bij het tweede gedeelte van de Nationale Els Gebeurtenis, de historische toffee van 40 jaar geleden. We doen vandaag de aflevering van 15 mei 1976. Het was de twaalfde jaargang nummer 20. En de lijst werd ooit uitgezonden op de Tros Radio. Donderdag op Hilversum 3 en zaterdag op Hilversum 2. Van 4 tot 6 uur middags met als presentator Ferry Maat. Ken je hem nog? Ja, en hij maakt nog steeds radio. Hij is nog gewoon lekker aan de gang. We waren het vorige uur gebleven bij nummer 24. Wie should die de Cadder van de kets. Het was de vijfde nieuwkomer. We krijgen er nog twee. En de, nummer, de zesde nieuwkomer die vinden we al heel snel. Maar dan wachten we nog even mee. We gaan eerst even naar een zakken toe. Vorige week nog in het linker rijtje op nummer 13 en nu 10 plaatsen naar beneden naar 23. 9 weken maar liefst genoteerd voor de four seasons in de top 40 met december 1963. Over oh de night. Over oh the night. Wait, december. www.radioels558.nl, daar kun je op de webplayer klikken of via TuneIn luisteren. Of oh, naar nou je mobiel natuurlijk. Of natuurlijk in het oosten van het land op de 1395 AM, die ouderwetse middengolf. En in het noorden van het land in Friesland met name op de FM 105.4. Dit is de 40. Dit is Radio Els 558 met Fergie Den Hartog. En hier ook weer de zakken, hoor. Van 11 afkomst en H22. Hier is Billy Ocean. En Love Really Hurts Without You. Hij staat vijf weken genoteerd. We nog wel wat meer krediet gegeven in het linkerrijtje van de top 40. Maar dat mocht helaas niet zo zijn. Vijf weken genoteerd van Billy Ocean met Love Really Hurts Without You. Het doet allemaal een beetje pijn om uh, verliefd te zijn op jou terwijl jij er niet bij bent. Ja, 80% van de top 40 gaat natuurlijk over liefdesliedjes. En dat geldt ook voor nummer 21. Want Paul Die vindt het allemaal maar een beetje raar, raar, raar. Silly Love Songs, vorige week nog hoog in de tippenrader. Komt nu binnen als zesde nieuwkomer op nummer 21. New New En in de top 40 zijn we bijna toegekomen aan de 20 best verkochte platen van Nederland in de top 40 van 40 jaar geleden. Maar niet voordat we je een overzicht hebben gegeven wat er gebeurde tussen de nummers 30 en 21. De tweede nieuwkomer vinden we op nummer 30 van The Beatles met Hey Jude. Drie weken genoteerd voor The Trams. met That's Where The Happy People Go. Maar nu al op zijn weg de tour van 25 naar 29. En op 28 vinden we de derde nieuwkomer Maxine Nightingale en Right Back Where We Started From. We noteren twee weken voor Jackpot. Vorige week nieuw binnengekomen op 38 nu 9 plaatsen winst. Nee, 11 plaatsen winst met Sing My Love van 38 naar 27. En de vierde nieuwkomer is Hank The Knife en zijn Jets met Yesterday Star nieuw binnen op 26. Acht plaatsen verlies voor de Four glitter band People Like You and Me van 17 naar 25 in de vierde week. En de vijfde nieuwkomer zijn de Cats met We Should Be Together nieuw binnen op 24. 10 plaatsen naar beneden van 13 naar 23 voor de Four seasons met December 1963 Over The Night. Maar al 9 weken in de lijst vertegenwoordigd. En 5 weken noteren we voor Billy Ocean met Love Really Hurts Without You van 11 naar 22. En zojuist horen we de... 1 na 1 na hoogste nieuwkomer van Wings met Silly Love Songs. En op nummer 20, Billy Swan. 3 week genoteerd. Hier is I Just Want to Taste Your Wine van 21 na 20. You're up in arms. When our eyes meet, you look the other way. And it's got to get to know your feeling. Get stronger. Can't be mine But I don't wanna burn your vineyards Just wanna taste your wine So put a little sip aside for me Cause my cup is running over for you I don't know what it is he's got But I can give you something to compare it to And if I lose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 Registratiekantoor Koldenhof BV, de specialist voor de boekhouding tegen betaalbare prijzen. Bel nu 0180 52 13 voor een geheel vrijblijvende afspraak. Koldenhoff BV, de enigste juiste keuze. De top 40 is de enige hitparade in Nederland waarmee echt rekening gehouden wordt. De top 40. ik zet And Papa Boos. Oh, Molly! Voor Berry want hij stijgt niet verder door na drie weken genoteerd te zijn. Want in de vierde week gaat hij één plaats naar beneden. Het is niet veel, maar toch. Van 18 naar 19, you see the trouble with me van Berry White bij Radio Els 558. De historische top 40 die we iedere week hier doen in de nationale Elsgebeurtenis op de zaterdagmiddag. En na deze top 40 gaan we nu nog even de nieuwkomers laten horen van de tipperaden van destijds. En dit is wel een hele grote duikeling. Vorige week nog op 5. Het is de nummer 2 van het Songfestival van, van dat jaar. Van vijf naar achttien hier is Catharina Ferry met 1, 2, 3. 2, 3. Ma politique à moi, c'est de toi.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 Het tijd dat het Songfestival nog iets voorstelde, tenminste, dat is mijn persoonlijke mening. Catharina Ferri, Vijf weken genoteerd en heel hard onderuit. 13 plaatsen naar beneden van 5 naar nummer 18. Dat betekende heel wat verschuivingen hoor in het linkerijtje van de top 40. En niet echt een verrassingen zijn er, maar er zijn ook wel platen waar je van denkt: van tjonge jongen die gaan opeens wel heel erg hard omhoog om heel hard omlaag. En op nummer 17 is hij dan eindelijk daar. De hoogste nieuwkomer van deze week. Het was de alarmschijf van de vorige week. We hebben het hier over Julian Clark en This Melody. De klapper. Van de week. Nieuw. This Melody. Hoogste nieuwkomer in de top 40 van 40 jaar geleden. This Melody van Julian Clark. Excellent schrijf. En nieuw binnen op nummer 17. Hij zou nog heel wat hits gaan scoren, deze Franse zanger. En op nummer 16, vorige week nieuw binnengekomen op 28, vinden we Trinity. En dat vind ik geweldig, want ik vind het een prachtplaat. 002-345-79, dat is mijn nummer. Iemand dit telefoonnummer hebt, want dan kan hij wel eens gek gebeld worden in die tijd natuurlijk. Vrie met 02 34579. Dit mijn nummer. in de tweede week stijgen ze door van 28 naar nummer 16. Goedemiddag! Goedemiddag! Bij een plaathandelaar daar ligt er een klaar. Een gedrukt exemplaar van de van 40 de enige echte Nederlandse hitparade. Ja. En dit gaat 7 plaatsen omhoog in de derde week. Hier is Paul Davidson en de Midnight Rider van 22 naar 15 in de historische top 40. Heeft overal 4 in de top 40 en je hoorde het nummer 15 geluid. 7 plaatsen winst voor Paul Davidson in de, week, de, in de derde week met Midnight Rider. Terwijl ik hier toch weer lekker het zonnetje zie schijnen. Het valt vandaag eigenlijk achteraf nog wel een beetje mee. Vanmorgen was het even een beetje huiverig en een beetje koud en een beetje bedomd. En het regende een klein beetje. Maar vanmiddag klaarde het toch nog wel aardig op. Dus uh, wie weet valt het pinkste weekend toch nog wel een beetje mee. En dit gaat wel uit de top 10 vandaan, hoor. Ja, van 7 naar nummer 14. Dus uh, gewoon het aantal plaatsen gezakt waar die vorige week op stond. Maar hij staat er ook al 6 weken in. Hier is Mike Ofield en Indusie Jubilo. Ik zit opeens te denken dat we het best eens een keer een, uh, iets aan kunnen verbinden. Een item aan de Top 40 bijvoorbeeld. Waar was jij op deze historische Top 40 dag? Dan moet je even terugdenken naar 15 mei 1976. Het is dus een zaterdag. En waar was jij toen? Als je toen inmiddels al geboren was natuurlijk. En je, je kunt nog herinneren. Ja, Jor de Inducey Jubilo van Mike Oldfield. Zes weken genoteerd van 7 naar 14. we gaan even naar een rustpunt toe hier op de zaterdagmiddag bij de historische top 40. Cliff Richards is hier, ex-alarmschijf, vijf weken genoteerd. Drie plaatsen naar beneden van 10 naar 13 met Mission Nights. I've had many times. I can tell you.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 Midnight diamonds Stun my heaven Southward burning Lie the Jews that I help place And the warm winds That embrace me Just as surely kissed your face Yeah, these miss you You are not right, likely to tell I'm a man And cold daylight buys the fright I'd rather sell All my secrets All my secrets are a-wasted Take each day as it arrives, but these miss you are the longest. Lay down. Lay down all thoughts of your surrender. It's only me who's killing time. It's just the same This miss you gain Sir Cliff Richard, destijds nog niet, maar tegenwoordig wel. ex heeft vijf weken genoteerd. Miss Unites als rustpunt in de top 40. Drie plaatsen naar beneden van 10 naar 13. Dit is Radio Els 558 met Ferrie den Hartog. 24 uur per dag, Radio Els. Het allemaal uit, Joni. Wat een dip dat is, does it make it fire? Ze gingen moeiteloos met de muziekstijlen mee in de jaren. Vijf weken genoteerd, stationair blijven staan op nummer 12 in de top 40. En voordat we met de top 10 gaan beginnen, hebben we eerst natuurlijk nog nummer 11. Vorige week nu binnengekomen op 23, Sailor. En nu stijgen ze door naar nummer 11, A Glass of Champagne van Radio Els 558. Onder het genot van een galatie champagne gaan we je even een overzicht geven wat we allemaal gedraaid hebben tussen de nummers 20 en 11. Van 21 naar 20. Just One Tasty Wine van Billy Swan in de derde week. Vier weken noteren we voor Barry White, You See The Trouble With Me. Zakt één plaats van 18 naar 19 en dertien plaatsen onderuit van 5 naar 18. 1, 2, 3 van Catharine Ferry, de Song Festival Runner-op zoals dat heet van dat jaar. En ze staat vijf weken genoteerd. Vorige week de alarmschijf komt nu nieuw binnen op nummer 17 en is de hoogste nieuwkomer in de top 40. Julian Clark met This Melody. Van 28 naar 16 stijgt Trinity door. Vorige week nieuw binnengekomen op 28 en nu naar 16 zoals gezegd met 002 345 dat is mijn nummer. En Paul Davidson die stijgt verder in de derde week met Midnight Rider van 22 naar de 15. Uit de top 10 van de 7 naar 14 in Ducey, jubilo van Mike O'Field in de zesde week en de ex-alarmschijf van Cliff Richard. Het vijf weken vertegenwoordigd in de top 40 met Mission Nights gaat ook de top 10 uit van 10 naar 13. En stationair blijven staan, what the difference does it make van Earth and Fire in de vijfde week. En zojuist hoorde je Sailor vorige week nieuw binnengekomen op 23 en nu maar liefst gelijk door naar de 1e plaats met een... Glass of Champagne. Ja, dat is toch wel grappig natuurlijk. We gaan de top 10 beginnen. Vorige week nieuw binnengekomen op 27. En nu doorgestegen naar nummer 10. Hier zijn de Stones en Fool to Cry.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 so fine. I put my head on her shoulder. She said, tell me all in trouble. You know what she said? She said, who? Daddy, you're a friend. My friends say to me, "Sometimes I make out like I don't understand." Mm -hmm. You know what they say? They say. De top, 10 binnen, de top 10 binnengekomen, ze flikken het maar weer de stoon. Ze heeft vorige week nieuw binnen op 27 en nu de top 10 in. Nu is het nu tijd geworden voor het nummer 9 geluid, ex-nummer 1 hit van ABBA. En ze zijn nog wel eventjes in de top 40. Ze staan er al 9 weken in. Hier is Fernando van 6 naar 9. Can you hear the drums, Fernando? I remember long ago.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 so afraid Fernando moeten We deze een beetje afkappen, want anders komt het niet helemaal uit met het nieuws en het weer. En uh, om de volgende een beetje af te kappen, dan krijg ik, denk ik, ruzie met uh, collega Peter de Wit van Krachtig op Focus FM 103 of zoiets. We hebben het hier natuurlijk over Maggie McNeil en hij vindt dat een geweldig nummer en dat is het natuurlijk ook. Vier weken genoteerd, één plaats winst van 9 naar nummer 8 met terug naar de kust. MUZIEK we zien je terug naar het Nieuws en Weer van 4 uur. ik Weet niet wat het is, maar er is iets mis. Hoe zou dat komen? Liefst loop ik alleen, niemand om me heen. In mezelf te dromen, ik wil terug. Zoek ik de weg naar Dit is Radio Els 558 met het nieuws. Dit is het Radio Els 558 nieuws. Ik ben Marga Vermeulen. Goedemiddag. Het IMF heeft de Britten gisteren gewaarschuwd dat een brexit erge tot heel erge gevolgen kan hebben voor de Britse economie. Het land loopt volgens het IMF het risico in een economisch neerwaartse spiraal terecht te komen. Ook zal het nu al torenhoge Britse tekort op de lopende rekening sterk toenemen en de rente zullen snel stijgen.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 Luisteraars, een bijzonder goedemiddag op deze nationale elsgebeurtenis van zaterdag 14 mei 2016. En we doen de top 40 en een stuk tipraden van 15 mei 1976. Wat gaan we dit uur doen? Nou, je hebt van ons nog de route de zeven hoogste nieuw, de hoogste plaatsen van de top 40. Niet de nieuwkomers, want die hebben we inmiddels al lang gehad, maar de nummers 7 tot en met meteen. En daarna gaan we alle nieuwkomers draaien van de tipraden, de nieuwe kanshebbers voor de top 40. En op nummer 7, vorige week nieuw binnengekomen op 19 als zijn de ex-alarmschijf. En nu in één klap de top 10 binnen op nummer 7. Het zijn de stampedes met Hit the Road Jack. Hello! <laughs> yeah. Is dat jou? Wie Who, is dit? Oh, Cornelis! Cornelius! Oh, Cornelius. Oh. Cornelius. Yeah. Oh, Cornelius. Listen! Bye <laughs> bye! A... Listen! Ja, yeah, man, wat is er? Ik heb trouw. Mijn vrouw heeft me. To... Hit the Road Jack! Don't you come back no more, no more, no more, no more, no more. hit the road, Jack. De grote hitwet komt natuurlijk mede door de grootste dishockey die de wereld ooit gekend heeft. Wolfman Jack Jorre, hit de roadjack van de Stampeders, ex-salamschijf. En in de tweede week stijgen ze door van 19 naar nummer 7. Dit is de top 40. Radio Els. Meer muziek, meer muziek, meer muziek. En deze dame kan er ook wat van hoor. raam salamschijf drie weken geleden. van Donna Summer, Could It Be Magic, van 14 naar 6. time. Langzaam de ontknoping van deze hitparade van 40 jaar geleden. Je hoort er het nummer 5 geluid. Nee. Uh, nee, nummer 6 geluid. Could it be van Donnersum? Maar ik was alweer veel te snel. Ik zal langschrijf, drie weken genoteerd. En vorige week nog op nummer 14. En Hans Poelstra, die luistert alweer een post via de MPFM-transmittertje. Ja, kan natuurlijk ook Hans. En dan kun je overal luisteren in je autoradio of buiten in de tuin. Maar ja, daar is het weer nou niet zo voor. Of gewoon lekker in het kippenschuurtje als je daar bezig bent. En Hans vindt het allemaal te gek. Nou, dat vinden wij hier ook al. Hans. We gaan naar nummer 5 toe. Vorige week nog op 8. De Rubets. In de derde week stijgen ze door met You're the Reason Why. The things you say don't always hurt me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 Dan kun je natuurlijk luisteren via de webplayer en anders via je mobiel via TuneIn. En in het oosten van het land op de AM 1395 en in het noorden van het land op de 105.4 FM. Je hoort er een nummer 5 geluid, de Rubets, een van hun laatste grote hits met Your The Reason Why. Een heel fijn weekend, lekker uit. Een heel fijn weekend,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 van het Songfestival 1976 en ook een ex-nummer 1-it. door Brotherhood of Man in de zevende week zakken ze van 2 naar 4 met Save Your Kisses For Me. Dus we zijn toegekomen aan de top 3 van de Nederlandse top 40 van 15 mei 1976, dus op een dag na 40 jaar geleden. En ik vind dit allemachtig prachtig dat deze groep zo hoog komt in de top 40. En wie weet wat er nog in het verschiet ligt. We hebben het hier over Ferrari. Vijf weken genoteerd, dus ze deden er wel een poosje over. Maar nu gaan ze van 4 naar 3 met Sweet Love. Hey, swing along, here! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3.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 Podium voor Ferrari in de top 40 van 40 jaar geleden in de vijfde week van 4 naar 3. En dat is dik en dik verdiend voor deze jongens. En het wordt dringen hoor de komende weken voor die top 3. Want er staan heel wat platen bij die de kans op maken. En de nummer 2 en 1 die zijn ook nog natuurlijk niet afgeschreven. Want wat vinden we op nummer 2? Vier weken genoteerd voor het legendarische plaatje van John Miles. Hier is Music. Hey, sing along, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Do, do, do.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 Dan is de top 40 bijna weer ten einde gekomen, de top 40 van 40 jaar geleden, de aflevering 15 mei 1976, maar voordat we de nummer 1 laten horen, gaan we eerst even een overzicht geven van de complete top 10, van 27 naar 10. Nieuw binnengekomen vorige week op 27, De Stones, Full to Cry. 9 weken genoteerd voor Abba, de ex-nummer 1 hit Fernando van 6 naar 9. 1 plaats winst voor Maggie McNeil in de vierde week met terug naar de kus gaat ze van 9 naar 8 en van 19 naar 7 hit de Roadjack. De Stampeders, de ex-alarmschijf in de tweede week. Drie weken noteren we voor zon, maar ook al een ex-alarmschijf. Coutedee Magic gaat van 14 naar 6 en van 8 naar 5 gaat Jore en wij van de Rubets In de derde week, zeven weken voor de Brotherhood of Man X nummer 1 hit. De winnaar van het Songfestival van dat jaar, Save Your Kisses. Twee plaatsen naar brede van 2 naar 4. Eén plaats winst voor dat geweldige groep Ferrari in de vijfde week met Sweet Love van 4 naar 3. En John Miles van 3 naar 2, die hoorde je zojuist in de vierde week. Dat betekent dat we nog steeds dezelfde nummer 1 hebben, 1 hit hebben als vorige week. X-Slam 4 weken genoteerd. Hier is Sammy Davis Jr. met Barretta's team. Hey, sing De vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. In de Nationale Els-gebeurtenis. Is het tijd geworden voor een overzicht van de tipperade 30 nieuwe platen die zijn uitgebracht, die kans maken om een hitnotering in de top 40. En we gaan even een overzicht geven van alle nieuwkomers. En op nummer 30 vinden we de Bay City Rollers. Love me like I love you. City Rollers gaan het weer eens even opnieuw proberen met Love Me Like I Love You. Ik hoop dat het een hit wordt, want ik hou wel van die jongens. Joeson gaat het ook weer eens een keer proberen. Nieuw binnen in de tipraad op 29 met 24 and 20 Hours. If you should ask me, now the years have flown away. What you have meant as my wife. Counting the hard times With the good I'd have to say You've been the best days Of my life I wouldn't change them And if I picked a rose For every dream that heaven knows You gave me If I sign each letter With a kiss For all the tears You seen. Super So Er zijn natuurlijk altijd een hoop nieuwkomers in de tipperaden. daar gaan er een aantal, namelijk de top 40 in, en een aantal die verdwijnen gewoon in het niets, niets. En dat wordt gewoon nooit geen hit. Bij jouw muziek vind je hier. Dit is Radio Els. Want dit is ook al een nieuwe op 28. Marianne Rosenberg met Lieder Den Nacht. Aber doch alles war am eerste Tag mit uns vrij. WL's 5 f elke zaterdagmiddag de Els-gebeurtenis met de top 40 van 40 jaar geleden. En daarna, een half uurtje of zo, de nieuwste platen uit de tipperaden van datzelfde jaar. Jorde Marianne Rosenberg op 28 met Lieder der Nacht. En dit staat op 27. Het zijn de jongens van Slik en Rikium. MUZIEK oh. Rustig te voorspellen dat dit er net gaat worden van Slick Requiem op 27 in de tipparade. En de godenering waren een beetje bezig met hun magere jaren. Ze komen hier nieuw binnen in de tipparade op 26 met To The hills. Radio Els 558 via www.radioels558.nl En je kunt natuurlijk ook luisteren in het oosten van het land op de 1395 kHz in de Middengolf en in het noorden van het land, met name in Friesland op de FM 105.4. Je hoorde de nieuwste van The Golden Earring, To The Hilt. En op 25 vinden we Bobby Rydell. Prachtige muziek, hier is Sway. When you lift the river, start to play, dance with me. Uh -huh. Hold me close whoa, whoa. Sway me Het alloude nummer 2, opgepoetst door Bobby Rydell en hij komt ermee nieuw binnen in het tipperade op nummer 25. Dit zijn de hits, Els 558. En dit staat op 24, Love for Hire, hier zijn Richard Heavenson Orchestra. De disco sound, sound uit 1976, dat is zo herkenbaar. Hè? Je hoorde Love for Hire van de Richard Benson Orchestra. Nieuw binnen in de top 40 op nummer 24. En vorige week hadden we de Duitse uitvoering van Rocky die nieuw binnenkwam in de tipperaden. En deze week komt Don Mercedes ermee binnen. Hier is Rocky op 23.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 Maar als ik soms vertwijfeld ben en niet meer door wil gaan. Dom Mercedes op nummer 23 in de tipparade. En op nummer 22 vinden we afkomstig van 26 falling apart at the seams van Marmalade. Die draaiden we vorige week, als zijnde nieuw komen. En dit komt nieuw binnen op nummer 21 in de tipparade. Diana Roos is hier en een love hangover. Van 24 naar 20 gaat Dans is Plezier voor 2 van Connie Vink. Elvis Presley met Heurt gaat van 30 naar 19. En vergeef me als je kunt van Rijn het mij stijgt van 27 naar 18. En van 25 naar 70 You Can Leave Your Head On van de Jazz Rodeband Vorige week gedraaid het weer een prachtplaatje. En dit komt nieuw binnen op nummer 16. Het is Pieter Fremter en dat wordt een kneten van Eert. Let maar eens ook woorden. Hier is Show Me The Way. Week kwam nieuw binnen op 29. Jij bent de mooiste van Dimitri van Toren. En hij stijgt door naar nummer 15. En op nummer 14 komt nieuw binnen Anita Meijer. Ze gaat het weer eens een keer proberen. Nummer 13, afkomstig van 23 vinden we You Make My World, So Colorful van Daniel. Rocky van Frank Varian, de Duitse uitvoering van 28 naar 12, van 15 naar 11. I Wanna Stay With You van Gallagher and Lyle. Kees en mijn Jan met Hoe Lang Zou Het Duren gaat van 16 naar 10 in de tipparade. En van 17 naar 9 is het de Disco Lady van Johnny Taylor. Someday My Prince Wilkom van onze eigen Patricia Pij gaat van 18 naar 8 en van 13 naar 7. Remember September van Catapult. Niet elke oester heeft een paar rol het zoveelste Veronica plaatje van vader Abraham en dit keer vergezeld door Mieke van 11 naar 6 en van 8 naar 5 pick it up van de nek. Save the Oceans of the World van Kamaal gaat van 10 naar 4 en van 4 naar 3 gaat file van André van Duin. Shake it down van met hun laatste opname gaat van 9 naar 2 en op nummer 1 hebben we een nieuwe binnenkomer en dat zal dus de alarm schuiven worden van volgende week. Dat was een opname van de Fatback Band en Spanish Hustle. Dit was de Nationale Els gebeurtenis op zaterdagmiddag tussen de klok van 2 en 5. We deden het weer met veel plezier. Ik hoop dat jullie er ook een beetje van genoten hebben. Ik wens je een heel fijn pinksteren. En misschien zijn we er morgen wel met de top 200 van de vinyl. Top 200. Ja. Gewoon even kijken op de facebook en anders gewoon even luisteren naar Radioels558.nl. Van deze kant zeg ik bedankt voor het luisteren en graag tot een andere keer. Bye bye, zwaai zwaai. Let op! Let op. Uren en oren dicht. Hier, komt... Hier komt Veronica's alarmschijf! Door het Radio Els 558 met het nieuws. Dit is het Radio Els 55.